Jeroen van Kamp met het NOH Sjournaal. Bondskoek stellen om de veiligheid en vrijheid van iedereen in Duitsland te beschermen. Naast spoedberaad met haar kernkabinet zijn Merkel verbijsterd te zijn door de aanslag die gisteren in München werd gepleegd. Ze refereerde aan de aanslag in Nice en zei dat het slechte nieuws van de laatste dagen maakte dat de schietpartij van gisteren nog harder aankwam. Inmiddels is het vrijwel zeker dat de aanslag het werk was van een jongen van 18 jaar. Die werd behandeld voor psychische problemen. Niets wijst op banden met terreurnetwerken. De piloot van de vermiste Maleisische vlucht MA370... oefende de crash van zijn toestel op een vluchtsimulator. Dat blijkt uit het vluchtplan dat hij gebruikte voor de simulator... zegt de FBI volgens New York Magazine. De gegevens zijn gevonden op zijn computer. De piloot heeft het fictieve vluchtplan waarschijnlijk korter dan een maand... voor de fatale vlucht opgesteld. Als hij dat plan volgde, dan zou hij boven de oceaan... zonder kerosine komen te zitten, net als in het echt gebeurde. De afgelopen tijd spoelden regelmatig onderdelen van het toestel aan in Afrika... maar verder ontbreekt ieder sporen van het vliegtuig en de 239 inzittenden. Zware regen heeft in China zeker 112 mensen het leven gekost deze week. Zo'n 91 mensen worden nog vermist. Sinds maandag waren er in China verschillende overstromingen en aardverschuivingen door de zware regenval. Zeker 45.000 huizen werden door het noodweer verwoest. Op de doorgaande snelwegen in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk staat het verkeer op veel plaatsen stil door de vakantiedrukte. In Frankrijk werd even na het middaguur een file piek gemeten van 559 kilometer. Het ergste is het op de Autoroute du Soleil, daar staat in totaal bijna 100 kilometer. Door een ongeluk met een bus op de A39 van Dijon naar het zuiden staat het verkeer ook daar vast. In de bus zaten schoolkinderen uit Wales, van wie er drie ernstig gewond zijn. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperaturen lopen uiteen van 23 graden op Tessel tot 28 graden in het oosten van het land. Later vandaag neemt de kans op een stevige regen of onweerbui toe. Dit was het en was John... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Watergrasmeer 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Geldt ook voor de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... na een ongeluk bij knooppunt Velsen nog 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We worden weer Shaggy. En I need your love. Welkom terug bij CFM Software op zaterdag, U3 alweer. Ja, de tijd vliegt werkelijk voorbij. En nu hebben we ook weer heel wat te doen, Albert-Jan, toch? Ja, want uh, we, zijn nog, we raken niet uitgepraat over uh, Q3. En hebben het over de kwalificatie van de Formule 1-wedstrijd. Die morgen om twee uur voor start gaat. Uh, Nico Rosberg is under investigation. Oh, hij heeft, uh, wat is er gebeurd? Uh, hij staat wel op uh, de eerste plek. Maar hij heeft de snelste tijd gezet in een ronde. Terwijl het dubbel geel was omdat Alonso van de baan was geraakt. En net weer bezig was om op het circuit terug te komen. Maar een duidelijke regel is, als je geel hebt moet je, moet je zichtbaar van je gas af. En moet je dus rustiger gaan rijden. Dat heeft Rosberg niet gedaan. Dus onder voorbehoud Rosberg op de pole position. En wat de Mercedesrijders ook nog gedaan hebben is... Dat is altijd zo spannend, hè? de laatste 30 seconden, dan dat je net op tijd onder die finishvlag doorrijdt. Uh, dan kan je je snelste ronde nog neerzetten. Maar wat deden de Mercedes-coureurs? Die gingen van hun gas af. Voordat ze, die, maar die zorgden dus dat zij net wel, nog voordat de vlag uh, gezwaaid werd, over start en finish kwamen. Waardoor uh, Max Verstappen in dit geval werd gehinderd. En dus niet uh, nog onder die vlag do door kon. En zijn tijd dus niet kon verbeteren. Maar daar komen we straks om kwart over vier nog eventjes op terug. Ja, zijn er ook regels voor dan, <laughs> trouwens? Ja, zijn er ook, ja, ook dan, regels. Dan, ik ben, okay. ben benieuwd. In ieder geval die uh, dubbele gele vlag die uh, duidelijk gezwaaid werd... Uh, daar waar Rosberg niks van aantrok. Dat is sowieso punt één. En uh, punt twee, wellicht dat Max of uh, Red Bull een, uh, een protest uh, gaat uh, geven... vanwege het langzame rijden en daardoor het verhinderen van Max Verstappen... om op tijd over start en finish te gaan. Wordt vervolgd. Kwart over vier, pit report. Uh, half vijf natuurlijk, het dier van de week. En die luistert de, deze week naar de naam Eloy. Het gedicht van de week, we zijn er nog niet uit. Het is vakantietijd. Je mag kiezen, uh, Rob. Het wordt uh, een Duits gedicht onder de titel Ich bin da. Uh, of het wordt leeg om je heen. Dus uh, dat mag je, jij mag kiezen. Uh, verder natuurlijk uh, veel muziek dit laatste uur. En uh, wij uh, houden uh, de ontwikkelingen... Uh, op de Formule 1-app nauwkeurig in de gaten... over de definitieve uh, uitslag van de kwalificatie. Want uh, formeel hebben ze nog die nog niet gepubliceerd. Dus ben benieuwd. We houden u op de hoogte. En natuurlijk veel muziek. Ja, een hit van dit moment. Hier is Drake. Baby, I like your Grips on your ways, front way, back way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 Slow Tijdens de persconferentie Nico Rosberg, Lewis Hamilton en Ricciardo. Maar blijft dat ook zo? Nou, als er nieuws over is dat daar veranderingen in zijn... hoor je het zo dadelijk hè, bij het Formule 1 nieuws in Pit Reports bij CFM. Maar eerst een gouden Hier zijn de Doobie Brothers. Albert-Jan, ik deed even lekker mee met deze gauwe van de Doobie Brothers. Je de long train running. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, dan komen we daarna he, met het Formule 1 nieuws. Dan heb ik eerst even een vraagje aan je, Albert-Jan. Ja. Q1 kindervraag, heel veel rode vlaggen. Klopt. Maar hoeveel waren er? <laughs> He, heb je goed opgelet of niet? Ja, nou, ik gok stuk of zes? Nee, nee, nee. Vier. vier nou, dat is nog, nog veel. Ja, dat is heel veel. En, heel veel. Erg, erg veel materiaalschade. <laughs> dat bedoel ik. Goed, ja, ik heb inmiddels uh, de officiële... Uh, ja, f, f, ik, ik zeg nogmaals onder voorbehoud uh, de startopstelling voor, uh, voor morgen. Uh, vooralsnog Rosberg op Pool, gevolgd door uh, zijn teammaatje Hamilton. Op een derde plek vinden we dan terug uh, Ricciardo en vier Verstappen. Nou, het laatste woord is er natuurlijk achter de schermen nog niet over gezegd. A werd Max Verstappen tijdens de, de laatste seconden... Uh, voordat de vlag uh, viel in Q3. Opgehouden door uh, zowel Rosberg als door Hamilton, want die gingen van hun gas af. En even daarvoor uh, verzuimde Rosberg bij twee keer geel, um, dat was het gevolg van dus de, de crash van uh, Alonso... Uh, om van het gas af te gaan. Dus uh, die discussie wordt nog gevolgd... en wellicht dat er dan alsnog een verandering komt... in de startopstelling van morgen. Maar goed, onder voorbehoud, nogmaals Rosberg op Pool... gevolgd door uh, Hamilton op een derde plek, Ricciardo en Vier Verstappen. En dat allemaal morgen live te volgen op de diverse sportkanalen vanaf twee uur live de Formule 1 race in Hongarije. Goed, uh, ik zei het al eerder in het programma... Uh, de Rosberg heeft tot en met 2018 bijgetekend bij Mercedes. Nico Rosberg heeft zijn contract bij Formule 1 renstal van Mercedes verlengd met twee jaar. De jarig, 31-jarige Duitser heeft afgelopen vrijdag zijn handtekening in, gezet in Budapest... waar zoals gezegd, dit weekend de grote prijs van Hongarije wordt verreden. De huidige leider in het kampioenschap, weliswaar met één punt... heeft bijgetekend tot en met 2018. En dat houdt in dat hij ook de komende twee jaar... de teamgenoot is van de Brit Lewis Hamilton... die vorig jaar al verlengde tot en met 2018. Rosberg rijdt sinds 2010 voor Mercedes... en boekt inmiddels 19 Grand prix zegels bij de Duitse Rennstal. Rosberg liet de afgelopen maanden, afgelopen maanden al herhaaldelijk doorschemeren... dat hij de succesvolle ran, rentstal zou blijven. Toch duurden de onderhandelingen langer dan gedacht... vermoedelijk om min of meer dezelfde financiële voorwaarden af te dwingen... als zijn Britse teamgenoot Hamilton. Rosberg liet de contractbesprekingen over... aan zijn Oostenrijkse zaakwaarnemer Gerhard Berger. De oud-Formule 1-coureur staat bekend als een taaie onderhandelaar. Rosberg presteerde de afgelopen jaren uitstekend bij Mercedes... met deed toch in de schaduw van Hamilton... die de afgelopen twee jaar de wereldtitel in de Formule 1 veroverde. Dit jaar begon Rosberg voortvarend met winst in de eerste vier Grand Prix. Hamilton zet inmiddels weer de toon... en stond op één punt genaderd in de titelstrijd. In de loop der jaren reden de twee campanen elkaar soms letterlijk in de wielen. Dit jaar gebeurde dat twee keer opzichtig in de grote prijs van Spanje... en die van Oostenrijk. Het leidde tot stevige reprimanden van teambaas Toto Wolff. Die stalorders heeft afgekondigd bij er een eventuele herhaling. En wie toch ondanks de vierde plek blij is... is Max Verstappen, want Max heeft een nieuwe auto. Reed hij eerst in een prachtige Mercedes. In het weekend dat hij hier was tijdens de Max Verstappen Family Days, kwam hij aanrijden in een van schitterende Mercedes. Maar hij heeft een nieuw speelgoedje gevonden. Want vooral de automerken Porsche en Ferrari zijn favoriet onder de coureurs van de Formule 1. Max Verstappen heeft net een nieuwe auto van het Duitse merk aangeschaft. De Braziliaan Felipe Massa heeft zelfs twee Ferraris... een LaFerrari en de F40. Ook de Mexicaan Sergio Perez is zeer content met zijn Ferrari 458. Max Verstappen is sinds kort in het bezit van een Porsche GT3. De Nederlander een geweldige auto. Dat vindt ook de Zweedse Mar Marcus Eriksson... die in zijn geboorteland rondtuft in een Porsche Pan Panamera. Mercedesrijder Nico Rosberg houdt het bij zijn werkgever... en doet zijn boodschappen in de Mercedes 280 SL Pagodia... De voormalige teamgenoot van Max Verstappen... bij Toro Rosso, de Spanjaard Carlos Sainz jr is nog bescheiden met een keuze voor zijn vaste vierwieler, Sainz. Ik heb een Volkswagen Golf. Dus Max inmiddels in bezit van een Porsche. Geschatte waarde 2,5 ton. Zo. <laughs> uh, nog even wat, wat cijfertjes ten aanzien van de stand om het wereldkampioenschap. En dan kijken we even natuurlijk naar Max Verstappen, die momenteel 90 punten heeft. Zijn, en op een zesde plaats staat op een vierde plek. Vinden we terug Daniel Ricciardo met 100 punten. En morgen staan ze dus vooralsnog zij aan zij... En Kimmy Rijkonen op een derde plek met 106. Nou goed, dat er één punt verschil is tussen Rosberg en Hamilton is al duidelijk. Maar dat is 168 op 167. Dus Max kan goede zaken doen morgen door voor Daniel Ricciardo te eindigen. Dan nog even de stand in de teams. Uh, Red Bull vinden we terug op een derde plek met 198 punten. En op een tweede plek Ferrari. En Ferrari is, ja, presteert ondermaats, mag ik wel zeggen, dit seizoen. Die staan nog met 204 punten. Dus dat is 4, 5, 6. Zes punten voorsprong op Red Bull. Ook daar kan morgen dus verandering in komen. In de stand om de, de, de teams... Dus uh, genoeg reden om morgen te gaan kijken naar de Formule 1 van uh, Hon. Ga rijden. Tot zover het Formule 1 nieuws uh, bij CFM. Nog even over de Porsche van uh, Max Verstappen. Ja. Want misschien heeft u al voor uh, Porsche gekozen omdat uh, Porsche, heb ik gehoord, die betaalt mee als je de auto aan puin rijdt. Oh kijk, dat scheelt dus. dus. Dat wordt dus uh, door het merk wordt er gedeelte van de schade vergoed dan. Dat is echt <lacht> gaar, ja. slimme zet van Verstappen. Hele slimme zet. Zo is het net. Hier is Dua Lipa en Bidouan.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 De muziek van ub die uiteraard niet ontbreken op de radio. Je hoort de Food for Tots. Ja, voordat we zo dadelijk gaan beginnen aan het uh, dier van de week... deze week uh, Eloy, nog even een ander kort bericht. Ja, dan gaan we terug naar afgelopen maandag. Want uh, één keer per jaar dan mogen Zandvoortse golfers... die niet lid zijn van de Kenner Golf and Country Club... Uh, daar hun jaarlijkse toernooi spelen. En afgelopen maandag was het weer zover... En met grote overmacht heeft Abbol Bol afgelopen maandag het Zandvoortse Open gewonnen. Met een handicap van 16.3 presteerde hij het om 46 bij bijeen te slaan... op de baan van de Kennemer Golf Country Club. Bijna iedere hol speelde hij gelijk aan de baan of onder de baan. Een topprestatie, dus voorzitter N.O. Ozinga. Bol volgt Jules Vasterman op. Het was het 16e kampioenschap voor golfers die permanent in Zandvoort wonen. Alleen zij konden zich inschrijven... Dat deden niet minder dan 150 dorpsgenoten, omdat er slechts 96 plaatsen te vergeven zijn, moesten ook dit jaar weer gelood worden. Het toernooi aan zich was deze editie onder een goed gestempte georganiseerd. Volop zon en een niet te hoge temperatuur waren er debet aan dat er goed gepresteerd werd. Een van die goede prestaties leverde pas 15-jarige Sam Riemersma. Zij speelde met een handicap van 7 en stond voor de eerste keer op de verraderlijke baan van de Kennemer Golf Country Club. Zij kwam tot een we wereldprestatie door maar liefst 42 stable voor punten te vergaren. De nieuwe voorzitter van de Kennemer, Enno Ozinga... stak zijn bewondering dan ook niet onder stoelen of banken voor dit natuurtalent... en sprak de verwachting uit dat zij een grote uh, in de Nederlandse golfwereld kan worden. Dus nogmaals, Ab Bol uh, van harte gefeliciteerd... en natuurlijk ook Sem Riemersma met 42 punten. Een geweldig initiatief wat elk jaar wederom op de Gennema Golf Country Club verspeeld mag worden. Tot zover het uh, golfnieuws, ja. En uh, uh, wat is dit nou weer? In het uh, mooie is, twee, uh, twee bekenden van ons, uh, die deden ook mee, uh, Albert-Jan. Ja, uh, Joep, uh, Nee, deze, deze wil ik helemaal niet hebben, joh. Nee? Wat is dit nou weer? Hmm. hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Nou, nou uh, weet je wat? We gaan even we gaan even de <laughs> andere plaat rijden. Ja, heel goed, heel goed. En dan komen we zo meteen terug op de plaat die we wel wilden rijden. We hebben het over Joep van der Winden en Rob Smits. Ze werden achtste en respectievelijk zesde. I, I was scared of pretty girls CD die je eigenlijk wilde draaien zit er een ander cd in. Dus vandaar dat de muziek zojuist niet helemaal klopte. Maar daarvoor in de plaats fans Joy en Riptides. Drie overal vijven gaan hem doen, het Dier van de Week. En het Dier van de Week is deze maal Eloy. En Eloy is een jonge, vrolijke kater van een jaar of twee. Eloy eh, was nog een echte kater toen hij binnen werd gebracht... bij het dierenthuis Kennemeland. En was toen redelijk pittig. Inmiddels is hij geholpen... En hoewel hij zijn wilde haren nog niet helemaal kwijt is, is hij wel een stuk rustiger geworden. Eloy wil graag het rijk alleen hebben voor wat betreft katten. Hij wil, graag buiten, hij wil graag naar buiten en zoekt dus een huis waar hij lekker door de buurt kan ravotten. Om vervolgens thuis te komen en de aandacht van de mensen te krijgen. Bent u op zoek naar een jonge, frisse kater? Kom een Geholpen kater? Kom dan eens kennismaken met Eloy. En Eloy verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemaland... Keesomstraat 5, te Zandvoort. En geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Dus Eloy is een bezoek waard. Kijk ook naar even op de website www.dierthuiskennambeland.nl. Want er zijn meerdere katten en honden die uw aandacht wellicht verdienen. Maar deze week is de special die luistert naar de naam Eloy. Dankjewel albert -Jan. het dier van de week. En heb jij hem wel eens uh, gehad trouwens, een frisse kater? Nou en op. Ja, echt no waar, een frisse off. kater? Oh, <laughs> oké. Okay. Het dier van de week, joh, hoorde uh, op CFM elke zaterdag en zondagmiddag... zo rond half vijf. Jij nog maar even een echte zomerrit willen gaan draaien. Nou, heel makkelijk zoeken tussen de cd's en dan kom je deze tegen. De Too Man Sound, de Follow Zo meteen gaat hij er weer aankomen. Het gedicht van de dag. En we zijn eruit, hè Albert Jan? Het wordt leeg om jij. heen. Ja, en dat dragen we op aan ah, Fred. Oké, okay, ja, na vijf <laughs> uur, dan zijn wij ja. weg. Arme Fred, maar hij zit er straks wel, hoor, met Entertainment for You. Na het uh, plaatje van uh, Elvis Crespo en Baylar gaan we hem doen, dus. Het gedicht van de dag. zomerradio, hè Albert-Jan? Deze muziek. Ja, ja, dit had ik vorige week ook verwacht. Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, nou, ja, het zegt. Maar, je bijlar. De jongens van Harlem 105 hadden de knopjes in de handen. Maar goed, dat gaat, daar komt verandering in, hè? Heel goed. ben je <laughs> klaar voor. Het gedicht van de dag. Jazeker. Ja, het wordt leeg om je heen, Albert-Jan. Ja, Fred. <laughs> ja, Fred. <laughs> ja, dan kom, dan komt hij aan. Het gedicht van de dag. Leeg om je heen. Soms. Soms als je eenzaam bent.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 Wat heb je dat weer mooi gezegd, uh, Albert Jan? Ja, als Fred gaat, dan word ik altijd wat emotioneel. Ja, geert Fred. <laughs> ja, het gaat ja je echt, hè? Ja, dat dacht ik al. <laughs> Leeg om je heen, het gedicht van de dag. Je hoort hem bij CFM. Heb je nou ook een gedicht van de dag voor ons? Stuur hem naar redactie at En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel bij ons op de radio. Leeg om je heen, ik voel me zo verdomd alleen. Ja, hier is Danny de Munk. een we houden, zo vlak voor het einde van dit programma. Ik krijg toch allemaal de kleren. Val voor mij, wordt allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Noem me raad en wijzen me naam. De enige die me wat kan scheiden, die is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet verdragen. Nou, doe ik iets voor en ik had hem niet eens mee naar het strand vorige week, Maar volgens mij zitten de strandkorrels er nog steeds op. Mooi hè? Heeft Danny de Muk eindelijk de kikker in de keel? ik ken het Helemaal goed. Helaas voor Danny de Muk. Ik voel me zelf tot alleen. Het idee was goed. Ja, zeker. Ik had erover nagedacht. Uitvoering was een beetje ruk, maar goed. Komt allemaal wel goed hoor, want ze dadelijk uh, neemt uh, Entertainment for You. Fred, hij het weer over na vijf uur. Heb je nog gasten trouwens? Nee, alleen telefonisch. Alleen telefonisch, oké. Okay. Dus hij zit echt helemaal alleen. Hij voelt zich zo verdomd alleen <laughs> in de studio straks na vijf uur bij CFF Zalvoort. Een lekkere gauw van Narada, Michael Walden. Hier is Kimmy, Kimmy, Kimmy. On the road, It was a Fred, hij zo in het oerwoud van CFM te zien zitten. Ja. Dat vind je van mooi, hè? Mooi, hè, ons oerwoud? Ja, zeker. Met de, dank aan collega Benno Veugen. Wat plantjes gekregen in de studio. zijn meer dan twintig jaar oud trouwens die planten. Ongelooflijk. Nou, ik kon ook wel een beetje water gebruiken. Maar ja, twintig jaar geen watergehoofd. <laughs> oh, oh, oh, oh. dat is goed voor de resonering, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Goed, uh, ik zou het bijna vergeten, maar uh, vandaag we ook nog de voorlaatste uh, etappe gereden in de Tour de France. Na nou, gisteren het debakel met uh, alleen maar verliezers, wat betreft de Nederlandse deelnemers. En uh, vandaag staat nog de, de, de, de toch wel pittige etappe naar morgen op het programma met de finish op de top bij morgen zien. Uh, momenteel nog een uh, leider Nibali. En gevolgd door een tweetal rijders in Sausti, dat is een Spanjaard. En Pantano, dat is een Columbiaan. Met nog 12,8 kilometer te gaan en de gele trui op 3 minuten 11. En in stromende regen Alweer, hè? wordt deze berg beklommen. Zeker overwonnen. En morgen is natuurlijk ja, de, de, de fietstocht naar Parijs. Uh, we gaan uh, dat uh, natuurlijk uh, morgen ook allemaal even kijken... nadat we natuurlijk de Formule 1 hebben bekeken op de diverse sportkanalen. De Tour nadert, nadert zijn ontplooiing en uh, helaas voor Bauke Mollema gisteren... Uh, uh, ja, jammer gezakt van twee naar een zesde plek. En uh, wellicht geen Nederlander op het podium. Jammer, inderdaad. En uh, uh, Dumoulin was wellicht niet in de, in, uh, naar de Olympische Spelen... want die kwam gisteren heel naar te vallen met een zware polsblessure... of dat voor de Olympische Spelen nog rechtgetrokken kan worden... Uh, dat uh, hoort u later uh, in ons programma. Ja, en dat willen we helemaal niet horen, dat slechte nieuws. Nee. Zullen we even naar Ibiza gaan? Ja. ja. We are going, going to Ibiza. The Boys voor Wel. Ja. Worden, hè? Maar, tjonge, jonge, jonge. Ik zie mezelf al in het vliegtuig zitten. Net echt. Net echt. is de bingo boys and we're going to Ibiza. Een lekkere gauw hour. Zoals Fred dat zo heel mooi kan zeggen. En Fred jawel, hij is dus dadelijk weer na vijf uur. Met Entertainment for You. Het zit er alweer op in de pop voor ons, uh, Albert-Jan. Ja, nee, dat is weer voorbij gevlogen. Zo goed, is het. Met een, met een uh, waanzinnige kwalificatie. Dan hebben we het over de Formule 1. En Niet normaal. Een stromende regen vlak voor de finish. Bergen op bij de voorlaatste etappe van de Tour de France. Wij gaan ons opmaken voor ons werkoverleg. Zo is het. En morgen lekkere non-stop muziek. Morgen, ja. Morgen hebben we een dagje vrij. dagje vrij, heerlijk. Ja, dus, uh, maar goed, volgende week zijn wij hier weer. Zelfde tijd, zelfde plek.